Een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. De dag getroffen door talrijke stroomstoringen. Het Turkse ministerie van Energie wijdt het aan de hevige sneeuwval en sneeuwstormen... waardoor elektriciteitsleidingen zouden zijn beschadigd. Maar ook andere oorzaken, zoals sabotage, worden niet uitgesloten. Veel inwoners van Istanbul zitten in de kou door de stroomstoringen. Het is buiten net boven het vriespunt.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 Sommige bezoekers zaten meer dan zeven uur vast in de attractie. De ronddraaiende cabine bleef halverwege steken door een technisch probleem. De mensen zijn uiteindelijk één voor één naar beneden gehaald door abseilende brandweerlieden. Het weer tijdens de jaarwisseling is het bewolkt en meest droog. Het is mistig en de minima liggen tussen de min 2 in het zuidoosten en plus 5 in het noordwesten.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 Use that. ...van uh, Marco Borsato... ...en als rennen geen zin heeft hier bij CFM... ...op die 106.9... ...ik zou zeggen allemaal een hele goede middag... ...het is uh, momenteel 10 minuten over de klokken van uh, 5 uur... ...en uh, ja, we gaan uh, een beetje lekker de muziek draaien... ...tot 7 uur... ...daarna krijgt u akkoorden uh, draaien natuurlijk... ...en uh, ja, dus ik zou zeggen blijf lekker luisteren... Ja ...en volgens mij gaat hij door tot uh, ja, middernacht... ...ja... ...dus uh, wilt u een verzoekplaatje aanvragen... ...is dat mogelijk, uh, dan kan gewoon via Facebook... ...en uh, ja... Natuurlijk ook via mail, uh, Twitter. Maakt allemaal niet uit. Kijk maar wat je doet. Ik zou zeggen, blijf in ieder geval lekker luisteren... tot de klokjes tot van uh, 7 uur en daarna het draaien. Dus. En uh, ja, we gaan lekker verder met... Uh, een plaatje van... Uh, uit de oude doos. Het goede doel. En ja, zij hebben het over België. Er is het toch een heerlijke plaat in. Blijft altijd. Gaat nooit vervelen, deze plaat. Het goede doel. Hier op die 106.9 bij CFM Entertainment for you. Tot de klok is van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En uh, ja, zit je aan de oliebollen. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En uh, ja, we gaan lekker verder met benzina. En laat me...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 Van Verlangen. En uh, we gaan lekker door met uh, Dioro en Elvis Crespo en Baylaar... Crespo en dat allemaal, jongen 6 met 9. En we gaan lekker verder met. Ja, Wesley Meurs. En eh, je kent hem vast nog wel. Ik wil dat je bij me bent, CFM, de zender van Zandvoort en Omstreken. Ben je soms niet trouw? Ondanks alles wil ik jou. Wat jij kan geven, dat laat mijn leven alleen met jou. Heb ik... Het is. Jij breekt de spanning die ik mis, het is jouw spel dat mij soms kwelt, soms word ik gek van zie. maar als je ogen mij weer dwingen, kan ik er niets tegen beginnen, ik ben bedogen, ik geef me over, als ik jouw lichaam zie. Dat was hij dan, uh, Wesley Meurs, en ik wil dat je bij me bent, en we gaan verder met uh, Roy Donders, en uh, ja, hoor je het ritme van mijn hart, en dat gaat dan boemboem. Blijf lekker luisteren, tot 7 uur ben ik bij u. Mijn naam is Frit Heij. En zit je aan de oliebollen? Niet te veel, krijg je maar van. Het avondrood verdwijnt, zoals jij ooit verdween. Je bent anders niet en hoor je het ritme van mijn hart. En dat gaat van Boem, Boem, Boem. We gaan verder met uh, Dean Saunders. En hij heeft het over 1, 2 en 3. Luister maar. 1, ik laat 2, je nooit alleen. 2, zoals jou is. Geen 1, 3. Als ik je voor me zie, dan weet ik pas hoeveel ik van je vind. Dan begin ik hier met 1, 2, 3, 5. Dat ik het voel wat ik zie. Als je twijfelt of ik echt wel om je geef.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 Dat een meisje zo als jij bij mij wil zijn. Maar misschien dat het dan toch zo moeten zijn. Nee, nee, nee. Ik laat je nooit alleen. Twee, zoals jou is geen eet. Als ik je voor me zie, dan weet ik pas hoeveel ik van je vriend. Begin ik weer meteen, twee, drie vijf. Laat ik je voelen wat ik zie. Als je twijfelt of ik echt wel om je geef. Ik weer met oh, oh, oh. Met jou aan mijn zij Ben ik sterker dan de sterkste Al onze dromen Als ze vast Ik wil niet alleen dromen En ik kan er nog steeds niet Geloven dat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 Dan begin ik weer met 1, 2, 3, 5... Dat ik je voel en wat ik zie... Als je twijfelt of ik echt wel om je geef... Dan begin ik weer met 1... Oh, oh, oh. 1, 2, 3 van Diensthouders hier bij ZFM. Entertainment for you. En dat allemaal op uh, ja, oudejaars, uh, oudejaarsmiddag, zeg maar, nog. Ja, We gaan verder met Ali B en Let's Go! En Kenny B en Brace natuurlijk... En, uh, yeah. Nee, ik ga niet weg zonder haar. Zo is dat nee, ik niet zonder haar Ik blijf ook nog even hoor Kijk Tot zeven uur En daarna koordendraaier Tot middernacht Stel dat ik hier vanavond zou vertrekken zonder haar De spookste 7 dagen in mijn mind Dan gaan nog gesprekken al die dagen over haar Dan ben ik op een missie all the time oeh, oeh. Terwijl ik al die dagen kan gelieten van een vrouw of This is what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 Je noemt het, dan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 Ignoras si y te das la vuelta sin siquiera hablarme de esa mi Pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien, yo quería decirle que me encanta. No se complica, yo no entiendo por qué estás. PIKI PIKI PIKI PIKI PIKI Demasiado PIKI PIKI PIKI PIKI PIKI Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar PIKI PIKI PIKI PIKI PIKI Demasiado PIKI PIKI PIKI PIKI PIKI Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar Nena tú lo sabes llevo tiempo tras de día Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así yo lo único que quiero es bailar Me bestes la vuelta y te le Lico. digo ella me dice goodbye Lico. le digo nena como tu no hay dice,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 Entertainment for you. Meer dan radio. Ik loop wat eenzaam door de straat. De klok slaat twee en het is al laat Maar er wacht niemand op me thuis Dus waarom moet ik naar huis Naar die eenzame eenzaamheid Ik dacht misschien komt het ooit goed Maar had ik jou maar nooit ontmoet Hier sta ik dan opnieuw alleen zonder liefde om heen Maar dat is verleden tijd Ik zal geen traan meer om jou laten Want morgen is er weer een dag Ik moet weer verder met mijn leven Dit geluk was maar voor even Dat ik dat niet eerder zag zal ik zal geen traan meer om jou laten Mijn hart is leeg, maar ik moet door Ik kan niet langer blijven dromen Wachten tot je terug zult komen Want daar heb je sprookjes voor Vandaag is weer een nieuwe start, ik heb genoeg verdriet gehad. Ik kijk maar liever niet terug, dat is nu achter de rug, ik wil weer mezelf zijn. Ik sta weer stevig op de grond, en zie wel wat er meer van komt.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 Ik zal geen traan meer om jou laten, mijn hart is leeg maar ik moet door. Ik kan niet langer blijven dromen, wat een totje terug zal komen, want daar heb je sprookjes voor. Ik zal geen traan meer om jou laten, want morgen is er weer een dag.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 Ik zal geen traan meer om je laten. Hier bij CFM 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk uh, tv-tekst. En uh, dat allemaal 24 uur per dag. Kierna is mij verteld dat korte draaien uh, ja, het uh, stokje over gaan nemen vanaf uh, 7 uur eigenlijk. En uh, ja, wat gaan we doen? Het laatste nieuwe plaatje draaien van Peter Lahey en Zeg Iets Tegen Mij.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 Gepraat. Jij dacht dat ik moest werken Kom zeg iets tegen mij Het was een lust zonder gevoel Wij hebben zoveel meer Je weet, ik heb zoveel spijt Vergeef me deze keer Mocht ik het morgen overdoen Jou een zoen. Ik vraag je om oh, mij te vergeven. Toen zeg iets tegen mij. Zeg iets tegen mij, dat is tevens de titel van deze plaat. Peter Lahey. En het zijn laatste nieuw hier op ja, CFM Entertainment for You. En uh, we gaan langzaam af uh, op de klok van uh, 6 uur. En ja, we gaan nog een plaatje draaien van Els Bakker. En het is klaar. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ik heb meer kunnen slapen op. Waar blijf je nou? De uren gaan aan mij voorbij. Ik ben zo terug is wat je zei. Jij speelt het spel. Dat weet ik wel. ze dan, Els Bakker. En het is klaar. En ja, we zijn nog niet klaar. We gaan in ieder geval naar het nieuws van zes uur. En uh, ja, we gaan nog een plaatje doen. En dat is Rijnmerga. En uh, ja, wat ben ik dom geweest. Entertainment for you. Meer dan radio. Zij is weggegaan. wat ik dacht nooit daar bij wat ik zei.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 jou met hem mijn hart en ziel hou ik nog steeds van jou geloof me ik ga niet zonder jou ik ga nog steeds van jou van jou want ik hou van jou met hem mijn hart en ziel hou ik nog steeds van jou geloof me ik ga niet zonder jou ik ga nog steeds van jou Zo, ik zou zeggen, hou de oliebollen nog even warm. Ik zou zeggen tot zo direct na het nieuws in de tweede uur van Entertainment for You. GFM, dan allemaal.